1600 artsen, wetenschappers en andere zorgprofessionals doen vandaag een oproep tot een gezonde leefstijl. Juist in deze coronatijd is gezonde voeding voldoende bewegen en matig alcoholgebruik belangrijk, zeggen ze. Volgens hen wordt steeds duidelijker dat een coronabesmetting heel ernstig kan verlopen bij leefstijlziekten als overgewicht, diabetes en hart- en vaataandoeningen. De maximale rente die bijvoorbeeld webshops rekenen voor klanten die kopen op afbetaling gaat tijdelijk omlaag.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 Van Zutven adviseert de politie terughoudend te zijn met teasers. Het weer. In het zuiden veel zon. In het midden en noorden meer wolkenvelden. Het wordt 17 graden aan zee tot plaatselijk 24 graden landinwaarts. En er staat een zwakke tot matige westenwind. De komende dagen wordt het nog wat warmer. Dit was het RMS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files.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 Goedemorgen luisteraars en welkom bij ZFM. U hoorde als openingsnummer Glory of Love van Pieter Cetera. Mijn naam is Jaap Funnekotter en ik mag u de komende twee uur weer op een muzikale wereldreis meenemen. Na dit openingsnummer staat nu om dit tijdstip van de ochtend wel een heel toepasselijk nummer klaar van VOF de kunst. Kopje koffie. Maar ondanks alles haal ik mijn doel op het gevoel. Ja, ik ben een gebruiker: het buren spul dus zonder de suiker. Ik giet het zwarte goud in. dat uh, wilde wel in om deze tijd van de ochtend. Uh, als je naar de weerberichten luistert... dan uh, zie je dat het uh, de komende dagen weer helemaal de goede kant op gaat. Uh, laten we hopen, zonder uh, gelijk met drommen op dezelfde plek te zitten... dat we toch ook buiten wat kunnen genieten van het mooie weer. En ik zag Hemelvaartsdag... dan wordt het op sommige plekken waarschijnlijk zelf, zelfs uh, 26 graden. Vandaar Mel Tormee die klaarstaat met Too Darn Hot. I'd like to sup with my baby tonight. We fill the cup with my baby tonight. I'd like to sup with my baby tonight, The cup with my baby tonight I ain't up to my baby tonight Cause it's too darn hot Too darn hot Too darn hot Too darn hot I'd like to coo with my baby tonight Pitch the woo with my baby tonight I'd like to be woo with my baby tonight Pitch the woo with my baby tonight Brother, you fight my baby tonight Cause it's too darn hot, too darn hot Average man, you know, much prefers his lovey dovey to card when the temperature is low. But when the thermometer goes way up and the weather is sizzling hot, Mr. Pants, for romance is not, 'cause it's too darn hot. I'd like to coo with my baby tonight. I'd like to coo with my baby, pitch the woo with my baby. like to coo with my baby tonight, pitch the woo with my baby tonight. Brother, you fight my baby tonight, cause it's too darn hot. Too darn hot, too darn hot, too darn hot. According to the Kinsey Report, every average man you know Much prefers his lovey-dovey to court when the temperature is low But when the thermometer goes way up and the weather is sizzling hot Mr. Gob for his squab, a marine for his queen, a G.I. for his cutie pie is not Cause it's too darn, too darn, too darn, too darn, too darn, too darn hot! Dat was Mel Torme in afwachting van de warme dagen die we krijgen. Het too darn hot. Ik heb nu wat uh, gitaarmuziek klaarstaan, flamenco. En dan zou je denken dat zal wel een Spanjaard zijn die dat speelt. Maar dat is niet zo. Uh, de artiest uh, die voor u gaat spelen is Armik. En dat is de artiestenaam van Armik Daschi. Een uh, Iraans-Armeense Amerikaan. Nou, een complete mix. En deze Iraans-Armeense-Amerikaan geboren in Los Angeles heeft zich vanaf een jaar of zeven oud helemaal gegooid op de Spaanse flamenco-muziek. Ik zet hem heel graag op. Hij is virtueus virtuoos en heel prettig om naar te luisteren. Van de gelijknamige cd gaan we luisteren naar het nummer Malaga. Dat was gitarist Armik met Malaga. Ali Schmid staat onder andere bekend om de veelheid aan musicals die ze geschreven heeft. En de beroemde liedjes die daaruit zijn voortgekomen... vaak gecomponeerd door Harry Banning. Denk maar aan nummers als Op een Mooie Pinksterdag. Ik heb nu voorstaan een van de allerbekendste duetten... Uit een van de musicals van Annie Schmid. Namelijk de musical En Nu naar Bed. Die op 5 november 1971 in Theater Carré in première ging. We gaan luisteren naar dat beroemde duet van Jenny Arjan en Frans Halsema. Vluchten kan niet meer.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 dit wat weemoedige, vluchten kan niet meer, tijd voor iets uh, helemaal opgewekt, uh, in het Frans deze keer, van Gérard Lenormand, in uh, de jaren 70 en 80 mateloos populair, toen stond hij ook ieder jaar in de top 2000 uh, van Radio 2, we gaan luisteren naar La Ballade des Jean heureux.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 pour ta première page Tu peux écrire tout ce que tu veux Je t'offre un titre formidable La malade des gens heureux Je t'offre un titre La malade des gens heureux Toi qui as planté un arbre Dans ton petit jardin de banlieue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 de gens heureux on vient chanter la balade la balade des gens heureux Toi, la star, la haut de ta vague Descends vers nous, la nous la mieux On vient te chanter la balade la balade la gens heureux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 Fais ce qu'il peut, tu viens de chanter la balade, la balade des chanteureux, chantez la balade, la balade des gens heureux. En dat was Geraldo Norman. Volgens mij heb ik nog zo'n gelukkig mens hier in de buurt, namelijk aan de telefoon. En dat is Jelmer. Goedemorgen Jelmer. Goedemorgen, ja zeker. <laughs> Jelmer, vertel eens, wat heb je voor ons aan nieuwtjes opgescharreld? Nou, gisteren had ik natuurlijk uh, eigenlijk niet uh, heel veel uh, te melden. Maar uh, in die 24 uur is er toch weer het een en ander gebeurd. Dus uh, vandaag heb ik uh, vier items klaarstaan. En uh, ook wel met uh, enige uh, belang, zeg maar. Uh, namelijk er is een formateur aangesteld uh, voor uh, het aanstellen van nieuw bestuur in Zandvoort. Een merendeel van de fractievoorzitters heeft de OPZ gevraagd om op basis van de politieke gewoonte als grootste partij een informateur voor te dragen. Hierbij was de uitdrukkelijke wens om een onafhankelijk persoon met ruime ervaring te kiezen. OPZ heeft dit ter harte genomen en maakte maandag 18 mei, gisteravond dus bekend, dat ze Erik van der Burg aangesteld hebben als informateur. Erik van der Burg is momenteel statenlid voor de VVD in onze provincie. Daarvoor is hij vooral actief geweest, uh, daarvoor is hij vooral actief geweest in de Amsterdamse politiek. Twee periodes daar wethouder geweest en daar verantwoordelijk geweest voor de portefeuilles als zorg en welzijn en ruimtelijke ordening. Van den Burg zal de komende tijd in gesprek treden met de Zandvoortse fracties... om op zoek te gaan naar een nieuwe samenstelling van het college van burgemeester en wethouders. Vorige week dienden de drie zittende wethouders een ontslag in bij de voorzitter van de gemeenteraad. Van Zandvoort tot voorzien is in hun opvolging zullen zij de lopende zaken blijven waarnemen. Dan het volgende. De provincie Noord-Holland trekt 110 miljoen euro uit om klap corona op te vangen... Dat meldt het Haarlem Zagblad gisteravond. Uh, een fonds van in totaal 110 miljoen euro. Deze miljoenen zijn een impuls om provinciale taken te kunnen uitvoeren. 10 miljoen voor de korte termijn en 100 miljoen voor de langere, uh, voor de langere termijn. Volgens de gedeputeerde Zita Pels van GroenLinks is Noord-Holland de provincie die hiervoor het meeste geld vrijmaakt. De 10 miljoen euro die op korte termijn wordt uitgegeven, zal worden zal vooral worden ingezet om sportverenigingen, dorpshuizen en culturele centra op de been te houden. De lange termijn van 100 miljoen euro focust zich op de verduurzaming van de bebouwde omgeving. Het voorstel komt van D66, VVD, CDA, GroenLinks, SP en P van de A. Tegen dit voorstel stemmen Forum voor Democratie, PVV en Partij voor de Dieren... Maar het plan was met de indieners uh, gelijk al van een me meerderheid verzekerd uh, in de provincie. Dan het volgende. Uh, de strandtenteigenaren uh, zijn het nogal oneens over wie uh, open mag en waarom de ander niet. Al weken is het natuurlijk mooi weer en met het zomersweer in het verschiet zouden steeds meer strandtenteigenaren hun on onderneming graag weer open zien gaan. In Zandvoort werd afgelopen weekend een pilot gehouden om in aanloop naar de 1 juni alvast te kijken hoe de maatregelen uitpakken. De gemeente kreeg hiervoor een ontheffing op de noodverordening van het veiligheidsregio Kennermland om uh, strandbedjes uit te zetten. Dus gisteren heb ik dat gemeld en toen zei ik dat het vanaf dit weekend weer kon. Maar het was dus een test die alleen dit weekend plaats uh, heeft gevonden. Uh, de proef verliep soep, soepel, zegt een woordvoerder van de gemeente aan de NOS. Het advies blijft... ...toch staan dat ook de strandtenten dicht blijven tot 1 juni. Tussen eigenaren is er veel oneenigheid over waarom de een wel gedeeltelijk open mag en de ander niet. Vanavond wordt er waarschijnlijk meer duidelijk over de versoepelingen die vooralsnog per 1 juni ingaan. Om 7 uur geeft het kabinet namelijk weer een persconferentie. Dan zal de premier de versoepelingen extra toelichten en waarschijnlijk ook uh, waarom de strandtenten uh, niet eerder open kunnen... Vanaf 7 uur te volgen bij de NOS op NPO 1 en bij RTL Nieuws op RTL 4. Dan nog als laatste, sinds gisteren mag een bezoek aan een patiënt in het spaarende gasthuis in Haarlem langer duren. Eén bezoeker per dag mag een uh, uur lang op bezoek bij iemand die in het ziekenhuis ligt. Dat meldt Zandvoort Nieuws op hun site. Eerst was de bezoekduur maximaal een half uur, nu is dat dus verlengd naar een uur. Ook in het spaarne gasthuis in Haarlem worden er strenge regels gehandhaafd om te voldoen aan de landelijke richtlijnen. Ondanks dat de maatregelen landelijk worden versoepeld, blijft het ziekenhuis slechts één persoon toestaan voor bezoek aan een patiënt. Kinderen mogen twee bezoekers per dag ontvangen. Het bezoeker is dagelijks van half zeven tot half, de, half acht. Coronapatiënten die positief zijn getest, mogen vooralsnog geen bezoek ontvangen. Nou, tot zover... Nou, dat was uh, weer een hoop actualiteit. En natuurlijk met name je ja, eerste bericht. Mijn mond vol. <laughs> ja, met name je eerste bericht over die informateuren. Laten we hopen ja. dat Zandvoort snel weer uh, niet een demissionair, maar een missionair bestuur heeft. En dat Erik ja, slaagt in zijn, uh, in zijn informatiepogingen. Ja, dat is in het belang van Zandvoort. En ik denk, uh, ik hoop ook dat uh, alle fracties daar uh, het mee eens zijn. <laughs> Oké. Okay. Hey, Jelmer, we spreken elkaar morgen weer. Ja, helemaal goed. Tot morgen. Tot morgen. Bye bye. Is it En deze stem herken je uit duizenden. Dat was natuurlijk Tina Turner met haar bekende nummer... What's Love Got To Do With It? Trouwen, luisteraars naar uh, het programma wanneer ik presenteer... weten inmiddels dat ik uh, ook zeer gecharmeerd ben van Portugese muziek. En ik heb nu wat klaarstaan. Ik heb daar al eens eerder wat van gedraaid. Van de Portugese zangeres Mafalda Weiga. En dit nummer is getiteld... Onome do Sal, en dat betekent de naam van het zout. Degene die Portugal wel bezoeken, weten misschien dat er een belangrijke zoutindustrie is. Zeezoutindustrie. En uh, dit nummer is dus gewijd aan dat zout. Het was dus Malvada Vega. Geen fado maar een gewone, heel goede zangeres. En dit was een van haar live-concerten. Onome do Sal, de naam van het zout. Uh, afgelopen zondag. Uh, mijn collega van het jazzteam Peter den Boer... Die besteedde redelijk wat aandacht in ZFM Jazz aan big bands. En met name ook big bands uit Nederland. Uh, ik heb hier ook zo'n big band weer klaarstaan. Dat is de Jan Molenaar big band met zang van Hattie Sinsen. We gaan luisteren naar een nummer... gespeeld dus door een orkest van eigen bodem... Fly Me To The Moon. De Jan Molenaar Big Band met zang van Hattie Singen. Fly me to the moon. We gaan weer wat Nederlands draaien. En een groep waar ik al wat eerder van heb gedraaid uit Rotterdam... is toch een uh, duo uh, wat ik altijd ontzettend leuk vind qua tekstbehandeling. Ze hebben altijd over uh, rare onderwerpen of all, iedere dag onderwerpen geestige teksten. En ik heb nu een nummer klaarstaan voor een... Uh, Vissersdorp, voormalig Vissersdorp als Zandvoort... wel heel toepasselijk de Amazing Stroopwafels met verse vis... Hij zegt, joh, dat streepje dat staartje Maar rook jij misschien niet te veel Al wat rot, zegt een sprot hard gebakken Zij was door en door knappend krokant Maar opeens zie ik haar smoelwerk verstrakken Ze verdwijnt in een tas van een klant Maar weet je wat het fijnste is? Alle alle dagen verse vis. Ja dus sportaan op elke dis. Alle alle dagen verse vis. Oh als ik soms te veel eiwit mis, dan is er alle alle dagen verse vis. Vooral in de gevangenis. Alle alle dagen. We hersen een motkabel, jouw reuze sexy Goed gezouten en mals bovendien Verwijnt vergoed naar een nieuwe connectie Die ze zelf nog nooit heeft gezien En ook Karel de Krap laat zich horen En hij ruziet met Casey de Kree Hij verwijt hem tot links te behoren omdat hij zich rood aan tafel begeeft Maar weet je wat het fijnste is? Alle, alle dagen, verse vis Met tante Nel en mijn ome Chris Met alle, alle dagen, verse vis Nou dames en heren, wat eet een echte mis? Alle, alle dagen, verse vis Zo zonder jas dat is toch wel fris Alle, alle dagen Verse weers Orkestra Een paling met slootwaterogen, Zo stoomt Als een echte ganaal Wordt zo van door een stomdronken viskannibaal Maar weet je wat het fijnste is? Alle, alle dagen, verse vis. Als dat mijn jongste zus niet is Met alle, alle dagen, verse vis. Wij vragen u vergivenis Voor alle, alle dagen, verse vis. Bent u misschien zelf ook helemaal stapel met schokken Op alle, alle dagen We hersenvis vis aan.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 En u herkende natuurlijk allemaal Stef Bos... met misschien wel zijn allerbekendste lied, Papa. En daarvoor de Amazing Stroopwafels met Verse Vis. Het loopt tegen de klok van 11. Ik ga het laatste nummer zometeen instarten... en hoop u na de nieuwsrichten weer te treffen... voor het tweede uur van deze muzikale reis rond de wereld. Dan nu... De Eagles met hun all-time classic Hotel California.